Zeven uur na net wel met het NOS-journaal. VVD-leider en premier Mark Rutte heeft op het VVD-congres in Den Bosch gezegd dat hij voelt dat Nederland weer op stoom komt. Hij schrijft de opleving deels toe aan het succes van het kabinet om maatschappelijk draagvlak te krijgen voor de beleidsplannen, onder andere met het Sociaal Akkoord en het Energieakkoord. Eigenlijk kunnen we eindelijk weer vooruit en dat is vreselijk goed nieuws, al dus Rutte op het partijcongres. In een deel van de provincie Utrecht zijn de straatlantaarns niet aangegaan. Onder meer in wijken in Utrecht, Woerden en Nieuwegein... zijn de straten daardoor pikdonker. Het gaat om een storing in de straatverlichting. In de huizen is wel gewoon stroom. De lantaarns hadden automatisch moeten aangaan. Netbeheerder Stedin probeert het probleem te verhelpen. De PvdA en de ChristenUnie zijn er tegen dat in Katwijk... jongeren van 16 en 17 nog in kroegen alcohol mogen drinken... als dat straks verboden is. De PvdA zegt dat het onduidelijkheid schept... en de ChristenUnie is bang voor dranktoerisme uit omliggende gemeenten. Burgemeester Wienen van Katwijk vreest voor overlast door 16- en 17-jarigen... als die straks op 1 januari in het café geen alcohol meer krijgen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag verrast... door de erewacht van het presidentiële paleis in Venezuela... met een uit volle borst gezongen Wilhelmus in begrijpelijk Nederlands... Ons volkslied is moeilijk te zingen, dat is indrukwekkend, zei Willem-Alexander. Het koningspaar was een half uur te gast bij de Venezolaanse president Maduro. Dat gebeurde op een moment dat er veel protest was in Venezuela... tegen het economische beleid van Maduro, maar dat onderwerp is waarschijnlijk niet aangesneden. Over een half uur vliegen het koningspaar en de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten... weer terug naar Aruba, en voor de eilanden is Venezuela een belangrijke handelspartner. En bovendien is het het grootste buurland van het Koninkrijk der Nederlanden. Het weer op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Morgen overdag wat zon, mogelijk een bui en een graad of acht. Dit was het NOS-journaal. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Vanavond in Overspel. 2 miljoen euro. Er wordt gefluisterd dat jij dat los gaat betalen. Oh, ik dacht dat het allemaal nog geheim was. Als we ook maar iets merken van politie, volgt onmiddellijke liquidatie. De eerste prioriteit is Steenhouwer terug, levend! Man, als ik terugkom, doe jij dan? De psychologische thriller Overspel. Vanavond, tien over half tien, bij de VARA op Nederland 1. Er is goed nieuws over Access for All. En de eerste aan wie ik dat wil vertellen, zijn de mensen van Access for All. Goedemorgen, ik spreek met Hielke, heb ik hem maar. Ik vooral helpdesk, wat kan ik voor u doen? Dag Hielke, je krijgt een acht. Nou, dank u wel. Nou al. Ja, <laughs> voor jullie alles in één pakket. Nou, goed om te horen. Het hoogste cijfer van de Consumentenbond Provider Monitor. Cool. Jullie zijn alweer de beste. Nou, niet zomaar. Daar hebben we wel wat voor gedaan met z'n allen. En daar mogen we een diepe buiging voor maken. Zo is het, en dat doe ik dan ook. Goed zo. En jullie vieren het met een aantrekkelijk aanbod op alles in één extra van Access for All? Bel 0800 0420 voor meer informatie of kijk op accessforall.nl. Inderdaad. NOS NOS NOS Radio 1. Langs de lijn met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij een vol programma met zes voetbalwedstrijden en een volleybalwedstrijd. Degene die al bezig is, is PSV tegen Heerenveen. Bas Tiggelen zit in Eindhoven. Het is 0-0 na 17 minuten. Het zit uh, Heerenveen niet mee. In uh, aanloop eigenlijk naar deze wedstrijd bleek dat al toen de ploeg... Uit Friesland uh, ineens erachter kwam dat ze toch niet de beschikking hadden over Finn Bogasson. Die geblesseerd bleek aan het bovenbeen de topscorer. Nou, dat scheelt een slok op een borrel. En wat nog meer niet mee zit, is dat Joey van den Berg toch een recidiviste als het aankomt op harde overtredingen zichzelf weer eens liet gaan. Een, ja, echt hele harde overtreding maakte op Adam Maher. Onnodig ook de hoogte van de middenlijn. Een balletje van schaars. maar her wil naar de bal toe. Van de Berg steekt zijn been zo hard uit. En raakt Maher vol dat de scheidsrechter de Guzabuuk maar echt maar één ding kan doen en dat is rood geven. En dat gebeurde dus. Dat betekent dat na kwartier voetbal het nog wel 0-0 is. Maar Herenveen inmiddels met zijn tienen op het veld staat... en dus een flink probleem heeft. Ook dus nog zonder de topscoren. Om kwart vracht is er AZ tegen Rode JC... en Cambuur tegen NEC. En de late wedstrijd vanavond komt uit Amsterdam. Gaat tussen Ajax en Herakles. Er is ook vrouwenvoetbal, het al. Voetbal tegen Griekenland. En het gaat allemaal om de tweede plaats in de poel. Want die eerste kunnen we toch wel vergeten, Frank Willard? Ja, nou, die thuisnederlaag tegen Noorwegen uh, wordt dat inderdaad wel een probleem. Die eerste plaats, maar die tweede plaats die kan nog. Daar staat namelijk op dit moment België. Even de vrije trap van Griekenland bekijken. Maar die uh, landt uiteindelijk in de muur. En uh, ja, inderdaad, België staat nu tweede. Nederland moet daar nog twee keer tegen. Dat uh, gaat allemaal gebeuren vanaf uh, februari. Dan speelt Nederland eerst thuis tegen België. Die twee wedstrijden tegen België worden cruciaal. Deze zou daarin ook een grote rol kunnen spelen. Nederland moet namelijk dik kunnen winnen voor Griekenland. Dan gaan we vanavond kijken of dat gaat lukken in de WK-kwalificatiewedstrijd. En ook een Duitse wedstrijd die om half zeven is begonnen. Dus al dik een half uur bezig is. Borussia Dortmund tegen Bayern München. Richard van der Maarden kijkt ernaar. 0-0 nog in dat prachtige, imposante en altijd bomvolle Westfalen stadion. Zoals iedere thuiswedstrijd. Ruim 80.000 dol enthousiaste Duitsers op de tribunes. Die vanavond de grote rivaal uit München tegen die grote rivaal natuurlijk nog eens extra veel lawaai produceren. Het is de honderdste editie vanavond tussen deze twee grootmachten. Beker en Europese wedstrijden meegerekend en de druk ligt vooral bij Dortmund. Want een overwinning vanavond op Bayern betekent dat het verschil gereduceerd wordt tot één punt. Het is nog geen spektakelstuk. Na 34 minuten in Dortmund staat het nog altijd 0-0. En we hebben straks om u uur ook nog volleybal. landsteden tegen Taurus, de wedstrijd uh, uh, van de ploegen... op de eerste en de tweede plaats in de mannencompetitie. Het is zaterdagavond langs de lijnen tot 11 uur met sport en... Ook muziek. Hoe lang duurt dit intro? Nee, te lang om vol te praten. people they were dancing to the music vibe and the boys just the girls with the curls in their hair while the shout and men just sit way over there and the songs they get louder, of each one better than before and you're singing the songs thinking this is the life and you wake up in the morning and your head first towards the stars where you gonna go where you gonna go and where you gonna sleep tonight and you're singing the songs is alive, and you wake up in the morning, and your head first was the size, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight. So you're heading down the road, in your taxi for four, and you're waiting outside, gym is front door, but nobody's in, and nobody's home till four. Do. Talking about Robert Riker and his leg crew And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your head first to start Size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life And you wake up in the morning and your head trust the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Nick met This is the Life maakt plaats voor Frank Vilard. 1-0 voor het Nederlands elftal tegen Griekenland. Dat uh, al een bal op de paal kopte via de topscorer Viviane Miedema. De paas kwam toen van Lieke Martens. Die was vervolgens het eindstation, 30 tellen later, van de paas van Manon Melis. En Martens maakt de 1-0 dan uiteindelijk wel, wel. uiteindelijk. We zijn negen uh, minuten onderweg in die Interland-WK-kwalificatie van Nederland tegen Griekenland. 1-0 dus, doelpuntenmaker Lieke Martens. Het is een gek seizoen, want Heerenveen staat eigenlijk boven PSV, uh, Bas. Zeker als je het op uh, verliespunten bekijkt. Ja, want ze hebben nog een wedstrijd te goed. Dat is dat duel in Den Haag. Dat toen werd afgekeurd vanwege dat slechte veld. Hoe is het veld de hier eigenlijk? Die wordt ingehaald op 4 december. Ja, ook niet heel goed. Maar PSV heeft nog wel een redelijk veld. Omdat het altijd met die lampen boven die velden hangt. Terwijl Schaars nu van een meter of 20 schiet. Maar die bal gaat een meter naast. Het is 0-0 voor de duidelijkheid na een kwart wedstrijd. Heerenveen naar de rode kaart voor Van den berg al snel met zijn tienen. Het veld gaat hier over het algemeen wel. Het is nu wel wat zanderig. Met name laten we zeggen, aan deze kant. En daar eh, hebben we gek genoeg omdat er van tevoren wordt er gesproeid altijd in die stadions tegenwoordig. En ze hebben hier een van die sproeikoppen. Blijkbaar is die stuk gegaan. Die draaide niet goed meer. Daar hebben ze ook niet heel erg goed op gelet. Want er is een plasje op het veld ontstaan. Daar ging Rekiek bijna de mist mee in. In het begin van het duel die namelijk een bal wilde uitverdedigen. En die bal bleef gewoon in een plas liggen. Dat is ook wel merkwaardig. Het is hier voor de rest keurig droog. Maar daar lag net een plas. Daar profiteerde Heerenveen bijna van. Maar nee, uh, ja, 0-0, rood voor Van den Berg. Heel dom. Derde rode kaart voor Heerenveen dit seizoen. Dijks, al twee keer het veld uitgestuurd. Ja, ik zei, het is een beetje een recidivist Van den Berg. Die heeft natuurlijk in een zijn periode bij Zwolle behoorlijk wat kaarten gepakt. Het is ook een domme troot van de middenlijn. Veel te hard en veel te onstuimig erin in het duel met Maher, die die vol raakt. Schrijft zegt, er kan echt geen kant op. Kan alleen maar rood geven. Doet dat ook terecht, Geuze Bujuk. Het is niet de snelste rode kaart van het seizoen trouwens. Die uh, blijft voorlopig voor Letchert van Groningen. Toevallig tegen Heerenveen eerder dit seizoen en PSV dat weer met Zoet speelt in het doel die is terug na zijn blessure ook Locadia speelt gewoon. Heeft eigenlijk in dit duel maar één serieuze kans gekregen. Dat was een goede actie van Depay die naar binnen kroop vanaf de linkerkant en eigenlijk een beweging te veel nodig had. En vervolgens vrij slap in de handen van de doelman schoot. Nu komt Toyvoe, die gaat schieten. Die schiet ook vanaf de rand van het strafschopgebied Na een klein slim paasje dat hij krijgt van Maher. Maar schiet vervolgens de bal vrij ruim naast het doel van uh, Noordveld, de keeper van Heerenveen. En zo blijft het 0-0, maar zeker na die rode kaart van van den Berg zal het wel zijn avond worden waarin PSV naar voren wil en Heerenveen maar hoopt... dat het het allemaal zo lang mogelijk kan tegenhouden. Is Borussia tegen Bayern ook echt een topper, Richard van der Made? Ja, het is natuurlijk een, een topper. Dat zie je aan de kwaliteit van de spelers. Dat zie je aan het uh, volgepakte stadion. Dat zie je aan het uh, voetbal dat ook gespeeld wordt. Maar heel veel... Mooie, spectaculaire momenten voor beide goals hebben we nog niet gezien. Een aantal kansen natuurlijk wel. In de vierde minuut al voor Lewandowski, de Poolse spits van Borussia Dortmund... die van dichtbij overschoot naar goed werk van Mikatourian... Vervolgens halverwege de eerste helft was het Blasikowski namens Borussia Dortmund... die ook een grote kans kreeg. En Royce heeft er ook eentje gehad waarbij Noyer op de goede plek stond. En pas daarna hebben we Bayern München wat meer in de wedstrijd gezien. Mandzukic was zojuist tweemaal gevaarlijk. Maar Weidenfeller de keeper van Dortmund, dat is natuurlijk ook geen kinderachtige keeper... in het doel van de thuisploeg, waar dus wat meer de druk ligt dan bij Bayern. Het verschil tussen beide ploegen vier punten in het voordeel natuurlijk van de regerend landskampioen... dat dit seizoen nog niet eenmaal verloor. één wedstrijd dit seizoen in de voorbereiding eigenlijk van de Bundesliga wel onderuit. En dat was uitgerekend tegen Borussia Dortmund in de wedstrijd om de Supercup. Toen won de ploeg van Jurgen Klopp met 4-2 van Bayern München. Verder is het elftal van Guardiola, de Spanjaard die dit seizoen bij Bayern dus de scepter zwaait... in de Bundesliga nog altijd uh, ongeslagen. Borussia Dortmund is in de eerste 25 minuten van deze wedstrijd... dus de meest gevaarlijke ploeg geweest. En Bayern komt nu langzaam maar zeker wat beter in het spel. Het mist in dit duel, overigens. Uh, Ribéry raakte geblesseerd tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd... tegen Oekraïne. Is er dus niet bij. Maar veel groter zijn de zorgen aan de kant van Borussia Dortmund. Maar, want daar staat zo vooral de, de verdediging is daar er niet bij. Hummels is er niet. Smeltzer kan niet spelen. En ook middenvelder Gundogan is er niet bij bij Borussia Dortmund. We zitten in de slotfase van de eerste helft. En het staat in dat geweldige Westfalenstadion in Dortmund nog altijd 0-0. De Nederlandse vrouwen staan met 1-0 voor tegen Griekenland op Woudenstein. Nou, dat zit al snel vol hè, Frank Wieland? Ja, vandaag dus ook. Uh, nou ja, goed, uh, bij het Nederlands elftal, uh, vrouwenelftal, zijn ze hartstikke blij met een goed gevuld stadion. Dan is het voetballen in een leuke atmosfeer in plaats van een heleboel lege stoeltjes. In die wedstrijd tegen België de volgende thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie gaan ze eens kijken of ze het Zwolle stadion vol kunnen krijgen. Maar dit vinden ze al uh, uitermate prettig. Het Nederlands vrouwenvoetbal is natuurlijk sowieso in de hele breedte groeiende. Dus krijg je voor het nationale team ook wat meer. Meer belangstelling Nederland 1-0 voor op jacht naar de 2-0. Oh, die aanname van Midema is niet helemaal lekker. Daardoor kan de keeper van Griekenland die bal uiteindelijk nog onderscheppen. Ligt er weer een Griek geblesseerd op het veld. De eerste is net na behandeling weer terug het veld ingekomen. Maar daar ligt de nummer 2 alweer. En de Grieken die in deze wedstrijd van tevoren al wisten... dat ze duidelijk de mindere zouden zijn. Zijn vanaf tel 1 met tijdrekken begonnen. Dat heeft niets geholpen, want ze staan inmiddels met 1-0 achter. Maar het is hier naartoe gekomen om vooral de schade te beperken. Het is vooral aan deze WK-kwalificatie begonnen... om bijvoorbeeld Albanië achter zich te laten. En dat is in de eerste wedstrijd wat ze daartegen speelden niet gelukt. Het verloor met 1-0 Nederland speelde goed tegen Noorwegen. Maar dat had uh, onvoldoende effect. Want Nederland had die wedstrijd vooral niet mogen verliezen. En dat gebeurde wel met 2-1. Nederland tegen Albanië werd 4-0 in Albanië. En Portugal, Nederland werd in Portugal 7-0 voor Nederland. Van die landen en van dit Griekenland heeft het eigenlijk iets te vrezen. Het gaat om die wedstrijden tegen Noorwegen en België. En vooral die twee tegen België die nog komen gaan... zijn uitermate belangrijk voor dit uh, Nederlands elftal. Dat dat zo ongelooflijk teleurstelde op het EK. Waar we ons met z'n allen zo verschrikkelijk veel van voorstelden. Maar waar Nederland in de poolfase al onderuit ging. En ja, nu dus op een WK graag eens een keer achter de pressant wil geven. Dat wordt heel erg lastig. Omdat het dus al verloor van Noorwegen. Dat wordt eerst in de pool. Waarschijnlijk. En dan plaats je rechtstreeks voor het WK in 2015 in Canada de nummer 2. De vier beste nummers, twee van de zeven groepen... die mogen met z'n vieren één ticket gaan verdelen. Dus als je tweede wordt, ben je er nog lang niet. Want de concurrentie is hevig. En al die tijd zitten we naar een blessurebehandeling te kijken. Zo uh, uh, hebben de Grieken het weten te rekken. En van de scheidsrechter uit Zwitserland mocht het tot nu toe allemaal. Nu gaat dan uiteindelijk de Grieken naar de kant. Dan kunnen we heel voorzichtig verder voetballen. Nederland leidt 1-0 vanaf uh, de achtste minuut al. In het buitenland is er al het een en ander gespeeld. In Spanje won Barcelona met 4-0 van Granada. En daardoor blijft Barcelona koploper. Dan Engeland, Everton, Liverpool 3-3. Newcastle United, Norwich City 2-1. Leroy Fair scoorde die ene voor Norwich. Stoke City, Sunderland 2-0. Fulham, Swansea City 1-2. Hull City, Crystal Palace 0-1. En Arsenal versloeg Southampton met 2-0. Om half zeven begonnen, dus het is daar of net rust of nog net niet. West Ham United tegen Chelsea 0-2. Arsenal gaat een kop, 28 uit 12... gevolgd door Liverpool, 24 uit 12. Southampton is derde met 22 uit 12. En Chelsea vierde, 21 uit 11. Maar Chelsea kan daar dus nog boven komen... want staat met 2-0 voor tegen West Ham halverwege. En dan de Bundesliga. Nürnberg, Wolfsburg, 1-1. Augsburg, Hoffenheim, 2-0. Eindracht, Branswijk, Freiburg 0-1. Eindracht, Frankfurt, Schalke 0-4, 3-3. En Hertha BSC verloor van Bayer Leverkusen, 0-1. München gaat een kop met 32 uit 12... Leverkusen is tweede 31 uit 13 en Borussia Dortmund derde 28 uit 12. En u weet, Borussia speelt op het ogenblik tegen Bayern München. Het was 0-0 Richard van der Maaden. Ja, nog altijd 0-0. Kroskreuz krijgt Geel nu nog in de slotfase van deze eerste helft die nu afgelopen is. 0-0. Ja, toch een klein beetje teleurstellend hier in het Westfalenstadion. Want heel veel kansen heeft met name Bayern München niet gekregen. En die ploeg natuurlijk is dit seizoen toch oppermachtig. Ook Manchukic kreeg nog in de slotfase Geel. Hij stond hoofd tegen hoofd. In de laatste minuut met Crosskreutz. En dat vond de scheidsrechter een gele kaart waard voor beide spelers. Bij Bayern overigens wel Arjen Robben in de ploeg. Maar ook van de Nederlander hebben we in de eerste helft nog niet zo heel veel gezien. Beste mogelijkheden voor de thuisploeg. Halverwege staat nog 0-0 in Dortmund. Elf is tegen 10 Friesen. Nou ja, Friesen. Uh, betekent dat één richtingsverkeer in Eindhoven pas dichtelijk? Ja, zeker. Want PSV is de ploeg die aanvalt. Dat uh, doet het overigens niet met volle overgave. Dat heeft heel weinig kansen nog opgeleverd. Ook omdat Heerenveen probeert om de ruimtes daar zo klein mogelijk te houden. Speelt met twee rijtjes van vier eigenlijk heel dicht op elkaar. En heeft dan de spits. En ik heb al eerder gezegd dat is dus vandaag niet Finn Bogason. Want die is geblesseerd. Dat is Slagveer die in de punt van de aanval verschijnt. Die blijft dan voorin staan in de hoop dat er eens een keer een balletje zijn kant op rot. Zoals nu na een min of meer mislukte paas van Toyvonen. Maar hij wordt ogenblikkelijk door schaars van de bal gezet. En nu we een half uurtje onderweg zijn, durf ik dan ook de buiten van de Heerenveen te noemen. Ik heb er even op kunnen oefenen. Want slagveer normaal gesproken aan de rechterkant. En daar is dus het gaatje ontstaan voor een uh, jongeman van 19, geboren in Zaanstad. Die afgelopen wedstrijd twee weken geleden tegen RKC debuteerde. Toen mocht hij drie uh, minuutjes meedoen als vervanger van Ziek. Dus ik begrijp ik geef mezelf nog wat meer ja, tijd om ja, even goed gaan. over de naam na te denken. Uh, Bilal Koglu, zo heet hij. En zo krijg je dan een schitterende naam als je de beschikking hebt over een Turkse vader en een Marokkaanse moeder. Uh, zoals gezegd geboren in Zaanstad en eigenlijk al een uh, poosje ook in de jeugd van de Heerenveen gespeeld. En nu dus een kans gekregen als rechtsbuiten. Maar het zal voor hem vervelend zijn dat hij nou net in een elftal terechtkomt... dat al na een kwartier met een man minder staat... door een harde overtreding dus van Van den Berg. zit voor PSV. 0-0 stand. Ruim een half uur onderweg. PSV wil, natuurlijk wil PSV... en staat nu ook continu en consequent met het hele elftal... op de helft van de tegenstander. Narsing die dus ook gewoon in de basis staat... naar Schaars met een diepe bal. Locadia wil de bal eigenlijk op de buitenkant van zijn rechterschoen... meegeven aan mensen die het binnen binnenlopen... maar die mensen zijn er eigenlijk niet. Narsing kijkt. Vanaf de andere kant kijkt Maher... en vanaf nog verder weg kijkt Depay. En uiteindelijk heeft Noordveld. De bal er maar gepakt en een schop gegeven. De doelman uit Zweden. Die dus een vervelende week achter de rug heeft. Hij zat op de bank weliswaar in die duels met Portugal. Maar uh, hij was er wel bij. Datzelfde geldt natuurlijk voor Toivonen, Hoewel die wel in actie kwam. Maar die zijn er toch met een vervelend katterig gevoel. Nadat ze zijn uitgeschakeld voor het WK zijn teruggekomen. Toyvonen nu aan de bal. 10 meter over de middenlijn. Kreeg meteen in het begin van de wedstrijd een flinke tik van de Roon. Die daarvoor de gele kaart kreeg. En zo geeft dat al aan met die rode ook nog voor Van den Berg. Dat Heerenveen wel besloten heeft om zich de kaas niet zomaar van het brood te laten eten. PSV duwt de tegenstander nu wel heel ver terug. Het is uh, een speelveld eigenlijk van de meter of 15 waar het allemaal op gebeurt. 20. Van ruim voorbij de middenlijn tot aan de rand van het Friese strafschopgebied. De bal gaat rond. Rick Kiek. Kijkt en zoek. Jij. Je kan wel heel erg zoeken en kijken. Maar zoveel ruimte is er dan niet meer. Tamata dan aan de linkerkant. De vervanger van de geblesseerde Willems. Die geeft een voorzet. Wordt slecht verwerkt. Bal komt terug. En dan lopen er van PSV twee. Namelijk Maher en Toifonen. Gezworen vrienden. Lopen elkaar in de weg. En willen eigenlijk allebei schieten. Maar ze doen het allebei niet. De aanval is even geneutraliseerd. Maar dan komt PSV alweer. De voorzet vanaf de rechterkant. Dit keer loopt uh, Toijfone niemand in de weg. En wordt hij niet in de weg gelopen. Maar is Ortigwa die keurig verdedigd voor Heer En dat betekent dat Friese weer even uit de zorgen zijn. Maar aan het aanzwellende gejoel vanaf de tribune kunt u wel opmaken dat uit de zorgen zijn hier in Eindhoven vanavond een tijdelijk karakter heeft zeker als de paaien geweldige actie in huis heeft en de bal zomaar klaar legt op 16 meter voor Toyfone die in de handen van Noordveld schiet het gaat kraken bij Heerenveen maar voorlopig is het nog 0-0. En nog één keer zodat je niet voor niks te hebt hoe heet er die nou? Bilal Basatsikoglu. Ja Maakt alweer plaats voor Frank Wielheid. Ja, ik heb wat uh, makkelijke Friese namen. Gewoon Vivianne Miedema. Onthoud die naam, want die gaat veel goals maken voor het Nederlandse vrouwenelftal. Vandaag heeft ze er ook een gemaakt. De 24ste minuut voor het Nederlands elftal tegen Griekenland. Het is 2-0 geworden voor Oranje. PSV Heerenveen, Bas Bilal Bassa. oh sorry. <laughs> 37e minuut, 0-0 stand. En, uh, ja, het geldt ja, ik ook hoop voor trouwens Pilar, dat hij niet scoort vanavond, want dan krijg ik hem ook nog een keer. <laughs> ja, zeker ja. En vanuitzijde Toyfone, ja. nee. PSV uh, drukt, krijgt kansen ook hoor, de laatste paar minuten. Toyfone nee, was het einde van een aanval die over de linkerkant... Een, een soort apotheose kreeg via Tamata die voorzette. Maar de bal in het strafgebied aangekomen. Schamte wel het hoofd van de zweet. Maar die stond eigenlijk net een metertje te veel naar links. Waardoor die er net goed bij kon komen. Niet goed bij kon komen. De bal naast ging vrij ruim. Zo even nog een flinke kans gezien voor Maher. Die ineens na een goede dribbel oog nog stond met Nordveld, Maar ik vond iets te laconiek bijna schoot. Nordveld kon daar makkelijk nog een voetje tegen krijgen. En even daarvoor een stelvolle actie van Locadia. Na een goede combinatie van PSV. Die eigenlijk uit de draai, uit een bijna onmogelijke hoek. Ineens die bal niet eens zo heel ver naast schoot. Dat geeft me aan dat Locadia een spits is met talent. Want uh, zo zien we dat de groten der aarde eigenlijk ook wel eens doen. En hij probeerde het ook. Nu slagveer weg voor Hereveen Die wil tussen twee man van PSV door. Vindt dan, als hij naar de scheidsrechter kijkt, dat hij onderweg een tikje gekregen heeft. En een vrije schop verdient. Maar Guzzen Bijoek vindt van niet. Dat is dan ineens een hele makkelijke naam. Zo maakt zo'n avond het plotseling toch wel wat makkelijker allemaal. Het balbezit voor PSV, voor Schaars. Die Tamata heeft zien bewegen aan de linkerkant van het veld. Nou, is dat niet genoeg? Hij loopt ook nog vrij. Dat is wel genoeg. Krijgt de bal mee. Terug naar Schaars. De van de middencirkel nu. En heeft een paas gezien dat hij kan naar de rechterkant van het veld. Naar goede bal hoor. Prima aangenomen ook. Hij krijgt een metertje van Dijks. Moet er nu eigenlijk langs. Narsink dreift, dreigt in een soort surplas nu. Twijfelt dan te veel. Geeft de bal terug aan Arias. De rechtsback die we nog tegenkwamen met het Nederlands elftal. De Colombiaan, twee basisplaatsen. Ook tegen België stond hij erin met het Colombiaanse elftal. Dat zal hem goed doen. Zo'n voorzet bereikt niemand van PSV voorin. Bruma moet dan voorzien te voorkomen dat er niet een counter ontstaat voor Heerenveen. Omdat er op het middenveld van PSV even wat weinig overleg en communicatie was... Maar dan is de bal eigenlijk vrij makkelijk toch weer terug voor de zijn ploeg. En begint het hele spel van vooraf aan. vier vijf kansen inmiddels genoteerd voor PSV, maar nog wel altijd 0-0. De 10 van de Veen naar de rode kaart, al na een kwartier van Joey van den Berg. Harde overtreding op Maher, de hoogte van de middenlijn. Heel tom en heel onhandig. 0-0, 6 minuten nog te gaan in de eerste helft. maar loopt door het strafstofbied in, dan komt de paas van achteruit van Bruma. Bereikt Maher niet. Het uitverdedigen van Herenveen gebeurt nu via, daar is hij dan, Bilal Koglu. Die dat overigens keurig doet. Gewoon zorgen dat je man niet bij de bal komt. En hard de tribune in dan maar. PSV, het gebeurt echt allemaal op één helft. Heeft de ingooi genomen. Zet weer aan voor de volgende aanvalsgolf. Maar voorlopig houdt Heerenveen stand. Geef mij even Vivianne Miedema maar. Dat kan ik tenminste uitspreken. Frank Vielaert. Hallo. Er is geen verbinding ja. met... Oh. Ja, ben ik er niet? Ja, ja ben je bent ik er, er wel. Ik ja, ben er wel. Bent. Gelukkig. Ik zat net te vertellen dat ik dan voor je hoop dat de centrale verdediger Shatsi Giyadidu niet gaat scoren. Want uh, dat is een van de moeilijkste namen bij de Grieken. Maar ze hebben er uh, 22 gevonden die absoluut onuitspreekbaar zijn. Dus uh, ik ga proberen zoveel mogelijk bij Oranje te houden. Gelukkig hebben ze lekker veel balbezit. Dus dat maakt het al een, een stuk eenvoudiger. Miedema bijvoorbeeld wordt nu uh, in de rug gelopen. Die, die durf ik wel. Flasjadou maakte de overtreding voor uh, Griekenland. En Nederland mag de vrije trap gaan nemen. Halverwege de helft van Griekenland en de Griekse vrouwen massaal terug. Vier dames achterin. Daar drie kort voor. Daar weer twee kort voor. En dan één diepe spits. Die het in de eentje voorin mag uitzoeken. En voorin tot nu toe nog niks te vertellen. Heeft de bal natuurlijk in de richting van Lieke Martens. De maker van de 1-0. Schot uit de tweede lijn. Van Sharida Spitsen. De bal wordt geblokt. En Nederland gaat gewoon weer verder met de omsingeling. Wilde ik zeggen. Maar Melis wordt niet bereikt. Heeft even een misverstandje met Kika van S. De rechtsback van het uh, Nederlandse elftal. Die uh, een bal te ver voor uh, Melis weglegt. En die daar dus niet bij kan komen. Dus kan Griekenland uh, uit gaan verdedigen. Maar Nederland zetten de Griekse dames uh, massaal vast. Op de eigen helft al komen daar toch nog heel behoorlijk uit. En dan is er ineens op de helft van Nederland heel veel ruimte. Er wordt slecht mee omgegaan. Dus kan uh, Mandy van den Berg oppikken in de middencirkel. En die bal gaan uh, verdelen. Weer in de richting van Lieke Martens. Die hier nogal makkelijk een tegenstander passeert. Die wil je dus wel een bal geven. daar Aan de linkerkant voorin uh, bij Nederland. Alleen krijgen ze hem nu niet. Griekenland opnieuw in bezit, Balletje breed in de richting van Mietkoe. Die dan in het midden probeert Kongoeli te bereiken. Dat lukt niet. Want uh, daar zit Daphne Koster tussen. Ook zij is er zo nog altijd bij. De aanvoerster van het uh, Nederlands elftal. En zo probeert Nederland toch weer nu even wat rustiger een aanval uh, op te bouwen via Mandy van den Berg en Daphne Koster centraal achterin. Zoals je dat een beetje van een Nederlands elftal mag verwachten. Even die bal rondspelen. Maar Nederland zoekt toch vrij snel de diepte. Want wil die goal gewoon maken. Zoveel mogelijk goals tegen Griekenland. Dat is eigenlijk de bedoeling. Bal komt weer voor. En daar is Minema. En daar is 3-0... Nou, zo hebben ze denk ik inmiddels een balletje of vijf voor de goal gekregen. En zitten er drie in. Alleen die vijf voor de goal in 28 minuten. Daar mag je dan vraagtekens bij stellen. Daar mogen er best wat meer bij die passes voor de goal. Want uh, Miedema... Die is hard op weg om topscorer van de kwalificatie te worden. Die had er namelijk al vier op de naam staan. Legt er nu weer twee bij voor je dit weet. Heeft ze er in deze wedstrijd nog een paar in liggen. En uh, is ze topscorer van het toernooi tot nu toe. Dat toernooi duurt overigens natuurlijk nog wel eventjes. Maar Nederland dus op 3-0 tegen Griekenland. Dat uh, leidzaam moet toezien. De grootste kracht van deze Griekse dames is namelijk het collectief. En dat ze er altijd voor willen blijven gaan. Maar tegen dit Nederland zelf komen ze ernstig kwaliteit tekort. Nederland, voor zover het überhaupt uh, uh, iets zegt... hoe je je op de FIFA-wereldranglijst staat... staat ergens in de buurt van plek uh, 14 op dit moment. En de Griekse dames staan in de buurt van plaats 60. Dat is in ieder geval een fix verschil. Dat maakt wel weer een uh, boel duidelijk. 30 minuten zijn we onderweg. Nederland uh, leidt comfortabel, maar moet ook dik winnen. Zo hoort dat nou eenmaal van Griekenland. Het is 3-0 op dit moment. Kansen benutten, dat is vaak het probleem bij PSV dit seizoen. Bas ja, want PSV is cijfermatig bezig aan een bijzonder slecht seizoen. Heel zwak, terwijl er nu een voorzet vanaf de rechterkant van Aria... Sommer in de handen zelt van Noordveld. PSV heeft nu kansen op 4-5 gehad. Er is er inderdaad niet één ingevlogen tegen het tiental van de Heerenveen... zodat het in de 43 e minuut van het duel nog 0-0 is. Cijfermatig is het seizoen echt een drama. Niet alleen heeft PSV uh, het, het minste puntenaantal na 13 wedstrijden... sinds, ik geloof, een jaar of 16, 15. PSV heeft in vergelijking met het afgelopen seizoen... de helft van het aantal doelpunten gemaakt... Dat zegt natuurlijk allemaal wel het een en ander. Ook niet alles, maar wel het een en ander. En dat blijkt ook vanavond. PSV zit natuurlijk ook gewoon in een verschrikkelijk slechte serie. Van de laatste vier wedstrijden die in de Eredivisie zijn gespeeld, heeft PSV er drie verloren en één gelijk gespeeld. Dat was thuis tegen Pex Zwolle. De drie uitwedstrijden die gingen allemaal verloren. Terwijl er nu een aardige dribbel is en er een kans gaat komen. Maar staat hij dan geen buiten spel? Maar her? Nou, die draait zelfs weer terug de verdedigingslinie in. Daarmee is de vaart er wel uit en levert er dus niet ogenblikkelijke kansen op. Arias nog aangespeeld aan de rechterkant van het veld. Moet hij dan een voorzet geven? Dat wil hij wel. Maar die bal gaat via Dijks over de zijlijn. En zo moet PSV genoegen nemen met een ingooi. Maar je merkt ook wel aan het publiek dat even zo even wat lawaai maakte. En Daarmee het gevoel gaf ook aan de ploeg van nou kom bijt maar door tegen die 10. Maar dat is eigenlijk weer stilletjes achterover gaan zitten. En ik voorspel wel er nu weer een paas zomaar mislukt. Bal een meter achter de bal gespeeld. Over een afstand van 4, 5 meter. Het levert een counter op met Lapara aan de bal. Van Lapara van de Heerenveen die nu verstrikt raakt tussen drie van PSV. Nou ik denk dat hij daar een tikkie krijgt. Dat wordt door de scheidsrechter niet gezien. Die geeft nu zelfs aan met handen van ja hij speelde de bal. Maar ik heb wel uh, vaak ballen gezien die op voeten lijken. Maar uh, nooit met een voetbalschoen eraan. En hij krijgt echt een tikje tegen zijn hak. Maar goed, niet gezien. PSV neemt over. De laatste minuut van de eerste helft. Het is 0-0. Schaars aan de bal. 30 meter voor het doel. De omsingeling is er wel, maar wat levert het op? Voorzet vanaf de linkerkant wordt weggekopt door Otikba, vrij makkelijk dan opgevangen door de Pai. De Pai, handig hoe die de bal aanneemt en wil meenemen, maar het is dan toch eigenlijk net een bruggetje te ver als hij een opstuiterende bal waar bovendien veel effect aan zit, wil meenemen langs twee tegenstanders. Hier kan ook niet veel meer doen in deze fase dan tegenhouden, want dan komt PSV al via de andere kant weer. Via Narsing, die tussen twee man door moet en dan een voorzet geeft die onschadelijk wordt gemaakt door Ziek. Die raakt de bal bij het uitverdedigen volkomen verkeerd, krijgt dan als hij terugstuit ook nog op zijn arm. Uiteraard komt dan geen strafschop voor, want als je er nou eenmaal niks aan kan doen, kan je er niks aan doen. En die bal stuit het dan over de achterlijn. En dan heeft het dan PSV nog een um, hoekschop op, ook in de slotfase van deze eerste helft. De extra tijd zelfs, twee minuten komen erbij. Het is vervelend voor Ziyech, goede begenadigde voetballer, dat hij na de rode kaart van Van den Berg natuurlijk ook verdedigende moet gaan spelen. Terwijl de hoekschop nu wordt doorgekoppeld. door Toyfone bij de tweede paal komt, wordt weggekopt buiten het bereik van Rikik blijft door Rajiv van Lapara. Want iedereen bij Heerenveen verdedigt nu mee. Om toch in ieder geval maar te zorgen dat de 0-0 de kleedkamer mee ingaat. Maar lukt dat? Want er komt weer een voorzet. Toyfone wilde met het hoofd naartoe. Noordveld is er eerder bij. En uh, stond de bal weg heeft daarbij dan ook Toyfone geraakt. Die blijft in ieder geval geblesseerd liggen. En als niemand daarvoor fluit en wil uh, stoppen met de wedstrijd... zegt uh, Noordveld zelf maar met wapperende armen... misschien, scheidsrechter, dan moet je nu toch even de wedstrijd onderbreken... om te kijken hoe het met Toyfone is. Want die zou dan in dat luchtduel met de doelman wel eens flink geraakt kunnen. Zijn en blijft ook roerloos op de grond liggen. Cocu kijkt vanaf de zijkant verschrikt en hoopt dan maar dat het allemaal meevalt. Natuurlijk hoop je dat als een van jouw mensen daar ligt... maar ook in het licht van de absente bij PSV... want het uh, blessurelijstje is bepaald niet klein met Matafs en Park... en noem ze allemaal maar op, hoewel ze nu langzaam maar zeker... met bijvoorbeeld Zoet die er vandaag weer bij is ook wel weer terugdruppelen... dat elftal in en Narsink die er natuurlijk alweer even bij is. Maar Toyfone na de aanvaring met Noordveld ligt geblesseerd op het veld en dat betekent dat er verzorging nodig is en we hopen dan allemaal dat het meevalt, maar daar kunnen we straks pas echt wat over zeggen. En West langs de lijn met Ronald Boot. Wings maakt plaats voor Bas Tichler. Ja, nou, met een mededeling die niet zo schokkend is op zich. Het is dus rust in Eindhoven, daarmee te beginnen, 0-0. Toyfoner staat weer, is uh, na de botsing waarbij hij echt behoorlijk een aanraking kwam met de arm van Noordveld. Die dat totaal zonder opzet doet trouwens. Weer overend gekomen na een uh, blessurebehandeling en gaat nu op eigen kracht de kleedkamer in. Dus ik ga er maar vanuit dat hij ook in de tweede helft weer terugkomt bij PSV Heerenveen. Indeed we know that people will find a way to go No matter what the man says Love is fine for all we know For all we know our love will grow That's what the man says Don't you listen to what the man says Wings, alweer onderbroken en alweer door Frank Wielheid. Ja, het spijt me zou ik bijna willen zeggen. Maar 36 minuten onderweg. Het moet 4-0 gaan worden voor Nederland. Bal ligt op de stip. En uh, na een overtreding, na een vrije trap, uh, gedecideerd naar de stip gewezen. Nu moet die bal er nog in vliegen en die vliegt er ook in. En die wordt gemaakt door Manon Melis, de sterspeelster van dit uh, nationale elftal van Nederland. Ze heeft al geprobeerd een paar goede voorzetten te geven. Ze is onderweg om 50 interlandgoals te maken. Dit was nummertje 49. En ze maakt hem als ze, ja, min of meer Rotterdamse. Ze komt uit Ridderkerk. De hele familie zit ongeveer op de tribune. Kortom, ze wilde deze wedstrijd graag spelen, scoren en belangrijk zijn. Nou, ze heeft de eerste voor haar er vandaag in ieder geval in liggen. Het is 4-0 voor Nederland. De vierde kwam van de penaltystip van Manon Melis. De vrouw uit Ridderkerk die zo graag twee goals tegen Griekenland minimaal wil gaan maken. En Nederland, comfortabele voorsprong. En die voorsprong moet gaandeweg de wedstrijd alleen maar groter worden. We zijn tenslotte pas 36 minuten onderweg en het is al 4-0 voor Oran. De eerste helft in de Duitse toppen tussen Borussia Dortmund en Bayern München leverden geen goals op. Inmiddels zijn ze aan het tweede bedrijf bezig. Richard? Ja, die eerste helft viel eigenlijk een beetje tegen. Tempo lag niet heel erg hoog in Dortmund tijdens deze klassieker, de 10ste editie. Tussen Borussia Dortmund en Bayern München gemeten over alle competities, dat wel. Het is een beetje saai, risicoloos voetbal zoals met name Bayern München speelt. En Dortmund dat heeft met name in de counter de beste kansen gekregen. Met name in de beginfase voor Lewandowski al na vier minuten. Maar de pol steekt niet in zijn allerbeste vorm tot nu toe dit seizoen. Dat was dat was vorig jaar wel anders toen hij eigenlijk aan de lopende band scoorde. Geen wissels. We zijn 2,5 minuten onderweg in de tweede helft bij de 0-0 stand. Dus Manchukic kopt maar in de voeten van Mekturian. De aanvallende middenvelder van Borussia Dortmund. En ik kijk eens naar het gezicht van Jurgen Klopp. Met op de achtergrond die waanzinnige imposante gele muur. 80.000 toeschouwers ook vanavond weer aanwezig. Bij deze thuiswedstrijd van Borussia Dortmund. Een duel dat overigens in 240. Vier landen wordt uitgezonden. Je kunt het bijna niet geloven. En nu een overtreding na zo'n drie minuten dus in de tweede helft voor de thuisploeg. Met Royce, de creatieve speler bij Dortmund. Speler ook met veel technische bagage, veel snelheid ook. Een wapen waar Dortmund het natuurlijk vooral van moet hebben van de snelle omschakeling. Lewandowski meldt zich in de punt van de aanval... en we gaan kijken naar de aanloop van Royce. Misschien is dan dit het moment van Borussia Dortmund... wat eigenlijk al een minuut of twintig... geen uitgespeelde kansen meer heeft gekregen. En misschien gaat het dan nu gebeuren uit een spelhafvatting. Twee man in de muur. Arjen Robben staat daar ook namens. Bayern dan de vrije trap geschoten van Royce, maar slecht en weggewerkt inmiddels alweer door Bayern. Waarbij het toch ook weer opvalt in de tweede helft... dat Martinez... Op papier verdedigende middenvelder. Heel diep speelt. Heel veel van positie ook wisselt met uh, Laam. En dat ook de vleugelverdedigers, met name aan de linkerkant Alaba... zich uh, aanvallend heel veel meldt bij Bayern. Maar het heeft tot nu toe weinig succes. 0-0 na exact 50 minuten voetballen in Dortmund. Tussen Borussia en Bayern. En over een minuut of vijf een echt degradatieduel. Nummer 18 tegen nummer 16. Nummer 18 is op bezoek in Leeuwarden en nummer 18 is NEC. Henk Kok uh, zit ook in Leeuwarden. Henk, uh, ja, Cambuur doet het eigenlijk verrassend goed. 12 punten al, maar aanvallend is het helemaal niks he, met 11 doelpunten. Nee, dat hebben je volkomen gelijk en ze zijn bepaald niet productief en als ik nog even de stand mag noemen als het gaat om de punten Kambuur heeft 12 punten en NEC heeft 9 punten en ik denk dat vanavond ook een hele moeilijke wedstrijd wordt voor Kambuur. Ik moet in de eerste plaats ook even zeggen dat Kambuur met rouwbanden zal spelen volkomen onverwachts is de moeder van de doelman van Kambuur, Leonard Nienhuis dienstmoeder is overleden en dat betekent dat Seinstra nu onder lat staat bij de Vriezen. en dat niet, dat niet alleen maar ook een de Veiligheidsfunctionaris Thomas van der Kamp is plotseling overleden. En dat betekent dat uh, Kambuur dus in, in rouw verkeert. Sijnstraat dus in het doel uh, bij Kambuur. En er zijn er nog een aantal uh, wisselingen. Bijker bijvoorbeeld. Bijker uh, liep gisteren op een training. Liep geen in enkelblessure. op, heeft een dikke enkel. Kan niet spelen. Daarvoor speelt uh, Pereira. Dan is Brands gepasseerd. Daarvoor speelt uh, Van Moorsel. En Bakker was geschorst En daarvoor speelt uh, Van Brakel. Dus een groot aantal wijzigingen in de ploeg uh, van Cambuur, En dat betekent ook dat de elftal een beetje door elkaar is gehusseld. Elf doelpunten hebben ze gescoord in 13 competitiewedstrijden, Dat is buiten gewoon weinig. Nou, en bovendien heeft Cambuur, dat krijgt van allerlei complimenten en krijgt van allemaal lof. Maar je moet gewoon punten pakken. Van, van de laatste zes wedstrijden heeft Cambuur er toch even vijf verloren. En met schouderklopjes en lof bl land je niet en houd je de eredivisie eenvoudiger niet vast. Ik kijk ook even naar de NEC vanzelfsprekend. Heeft een slechte wedstrijd gespeeld tegen Ajax, met 3-0 verloren. En Anton Janssen heeft dan ook ingegrepen. Want er staat een volkomen nieuw verdediging. Sam Breuer, die kregen nogal, uh, ja, die kregen voor de kiezen na de wedstrijd tegen Ajax. Maakte diverse fouten. Die zit gewoon op de reservebank. En ook Smofs, zijn maatje in het hart van de verdediging bij NEC, is gepasseerd. En nu staan daar Heids en Paulsen is van het middenveld afgehaald... En Mulder, die is overgekomen van Willem II, die maakt dan zijn debuut voor NEC op het middenveld. Zo zijn er nogal wat wijzigingen. En als ik dan ook nog even noem, dat Higden, dat is toch de topscorer van de NEC. mag niet zo'n goede voetballer zijn. Dat was hij wel in Schotland, dan maakte hij veel doelpunten. Maar hij heeft voor NEC al zes doelpunten gemaakt. Maar nu zit hij gewoon op de bank. En Jahan Baks, dat is een speler uit Iran, die heeft de voorkeur gekregen van Anton Janssen. Het wordt dus een echte degradatiewedstrijd. Verschil op de ranglijst slechts drie punten. moet We moeten wel even zeggen dat NEC... dat hoopt natuurlijk dat ze nu de verdediging wat dicht kunnen houden. Maar NEC, zoals weinig doelpunten... dat Kambuur heeft weinig doelpunten gescoord... zo heeft NEC heel veel doelpunten tegengekregen in 13 wedstrijden. 35 doelpunten, dat is toch een beetje veel. Bij Nederland Griekenland is het alleen nog de vraag hoeveel het wordt. Frank Vierleid. Inderdaad. En hoeveel Manon Melers uh, er gaat maken. Ze heeft er nu één op de naam staan. Ze heeft de tweede op de slof gehad. Maar uh, vond uh, de doelvrouw Pelletidou op haar uh, route. Terwijl ze toch echt alleen erdoor was. Vanaf uh, Randjes strafschopgebied alleen richting uh, de Griekse doelvrouw. Maar die niet kunnen passeren. En dat is uh, eigenlijk een, een minpuntje. Want dat had nummertje 50 voor haar in haar Interland carrière moeten zijn. 104 e Interland voor haar. Dus dat is een uitstekend gemiddelde dat zij uh, voorlopig uh, houdt. Nou ja, tegen Griekenland zou je dat flink moeten kunnen opvijzelen. Want Griekenland heeft aanvallend nog helemaal niets kunnen laten zien. In de nou, ik denk derde minuut hebben ze een vrije trap gehad. In de muur geschoten. Dat was het uh, eigenlijk wat betreft de aanvallende aspiraties van de Grieken in uh, deze wedstrijd. Verder is het vooral oranje dat de klok slaat. Nu Griekenland dat een bal maar de diepte ingooit. Om uh, te proberen daar toch die eenzame spits te bereiken. Dat lukt niet. Daar zit Mendy van den Berg goed tussen. Sherida spitsen. Bal even achteruit. Koster, die de bal weer neerlegt bij Spitsen. Maar die heeft een tegenstander in de rug. Dus krijgt Koster die bal meteen ook weer terug. En moet ze de lange bal gaan spelen. Dat doet ze in de richting van Worm. De linksback van Nederland gaat die bal die kant op. Nee, dat is niet Worm. Dat is Martens die daar aan de dribbel gaat. Dat herken je alleen al aan het feit hoe ze aanneemt. En dan vervolgens meteen weg is. Ze wordt ondersteboven gelopen. Krijgt een vrije trap aan de linkerkant van het veld. Worm was al veel dieper gaan staan. Dat lijken ze wel te hebben afgesproken. Martens wat centraler. Worm is een soort linksbuiten geworden. In plaats van linksback Die heeft Nederland. Namelijk absoluut niet nodig. Die linksback, rechtsback eigenlijk ook niet. Die kan ook gewoon rechtsbuiten gaan spelen. En zo heb je nog meer mensen voor de goal. Even kijken. Twee, vier, zes Nederlandse vrouwen bij die vrije trap. Randjes, strafschapgebied allemaal. Daar staan acht Grieken tegenover. Die, uh, die zes Nederlandse vrouwen moeten gaan tegenhouden bij die vrije trap. Halverwege de Griekse helft vanaf de linkerkant getrapt. Richting de tweede paal. Daar zit die keeper weer goed tussen. Pelletido heeft die bal uit de lucht geplukt. En zal die bal zo lang mogelijk, het mag zes stellen. Dat geldt ook voor vrouwen. Maar ze zal hem zo lang mogelijk proberen vast te houden. En als ze hem dan loslaat zo hard mogelijk naar voren schieten. Ze haalt een middenlijn met het naar voren schieten. En oeh, daar gaan twee hoofden tegen elkaar. Maar het spel gaat door. Ook al grijpen beide speelsers naar het hoofd. Bal buiten de lijnen geschoten. Scheidsrecht heeft er intussen trouwens wel ingegrepen. Even allebei herstellen. De dames die met de hoofden tegen elkaar aan gingen. In de laatste minuut officiële speeltijd van de eerste helft. Dat gaat wel weer. We hebben niet eens hulp nodig van de zijlijn. Dus kunnen we meteen ook gaan ingooien. Dat gaan de Grieken Gaan dat doen via Xera. Bal uh, ingegooid en meteen weer teruggegeven keurig via uh, Kakampuki. En dan mag Nederland gaan gooien, dat gaan ze doen. Via Kika van S. bal naar voren. Kan kopt die bal dan onmiddellijk ook weer terug naar voren voor Griekenland. Maar zoals zo vaak, eigenlijk de hele eerste helft tot nu toe... komen ze nauwelijks van de, eerste, van de eigen helft af. Nederland zet die Grieken meteen vast, zo gauw ze balverlies hebben geleden. Maar nu mogen de Grieken gaan ingooien en zijn ze zo dicht bij de middellijn... dat je hem er bijna overheen moet gaan gooien. Ah, er zit weer een Griek op het gras, in de extra tijd van de eerste helft. Twee minuten krijgen we erbij. Er zit weer een speelster geblesseerd op de grond. Het is even kijken. Kakampuki die daar zit... En uh, die heeft naar de hoofd gegrepen. Waarschijnlijk toch nog last van die tik die ze net uh, heeft gekregen. Volgens mij was daar ook uh, Anouk Dekker bij betrokken. Even Anouk Dekker zoeken en kijken hoe daarmee gaat. Die, zit, die kijkt even of de broekje goed zit. Kortom, daar gaat het wel uh, in orde mee. En de officiële speeltijd zit er op dit moment op. Kakan moet even naar de kant. Die moet even verder geholpen worden. En dus de Grieken opnieuw. Want dat is al de derde of de vierde keer een tijdje met uh, zijn tienet. Tegen die elf van Nederland die sowieso al sterker zijn. Ook als de Grieken compleet zijn. De ingooi mag worden genomen. Uiteindelijk zegt de, de Zwitserse scheidsrechter nu. En die bal moet dan vervolgens onmiddellijk de diepte in. Daar zit Slegers uitstekend tussen. Probeert langs de zijlijn weg te komen. Dat lukt niet. Maar Nederland kan wel goed doorvoetballen. Uiteindelijk via Martens. Die zich ook aan de rechterkant is dus komen melken. Hey, melden even Slegers. En Martens daar aan die kant... Ook twee goed aanvallend ingestelde spelers die Nederland in, dit, in deze wedstrijd uitstekend kan gebruiken. Bij de middenlijn de ingooi voor Oranje, Daphne Koster Die heeft de zeeën van ruimte om een lekkere bal weg te geven. Maar die geeft hem zo aan Griekenland. En die staan dan ineens 3 tegen 3, 3 tegen 5 nu. Want Nederland is razendsnel terug. Bal ingesloten. Komt Griekenland daar dan nog een beetje goed uit? Ja, komt er nog een schot op doel ook? Nou ja, richting doel, zullen we maar zeggen. Er komt inderdaad een schot richting doel van Mitskoe. Maar zij schieten de bal 5 meter naast de goal van Oranje. We zitten diep in de extra tijd van de eerste helft. Nederland staat voor met 4-0. En moet eigenlijk zien dat ze na de rust die scoren... ongeveer gaan verdubbelen tegen Griekenland. Net begonnen nummer 2 AZ tegen uh, nummer 11 Roda. Het verschil is een uh, punt of 6. We hebben wat lijnproblemen. Vandaar dat u uh, luistert naar een andere Andy Houtkamp uh, qua geluid dan anders. Ja, vanaf de Noord zo'n beetje. Ja, we hebben lijnproblemen. Uh, en dus. Moet het even, hopelijk korte tijd op deze manier. Rode EC uitspelen, dus in Oogmaar tegen AZ. Die nu in het balbezit. Staat 0-0 na 2,5 minuten spelen. Nummer 2 AZ tegen de nummer 11 uh, Rode EC. Verschil is maar 6 punten. Maar ja, dat weten we in deze competitie. Nu uh, uh, door Schijntrappen-Niedermeyer gefloten voor een overtreding. En Rode EC mag de overtreding in de vrije trap gaan nemen. Vorig jaar werd het 4-0 qua AZ. Drie keer Elf die door die toen scoorde. Maar het is uh, waarschijnlijk een andere wedstrijd, want Roda doet het goed. Drie uit het duel zal ontslagen op rij en ze wil graag een vierde aan toevoegen. Maar problemen achterin, omdat uh, de verdedigers van Peppe en Luix geschorst zijn... en de Ramels en de Beulen zijn geblesseerd. Maar dat heeft uh, Brood uh, fatsoenlijk kunnen oplossen. En dus staan er gewoon 11 tegen 11 tegen tegenover elkaar. Na ruim drie minuten spelen staat het 0-0 in Alkmaar bij AZ tegen Roda JC. En dan die andere wedstrijd die net begonnen is. Kambuur tegen NEC, Henk Kok. Waar de bal wordt teruggespeeld op de doelman van Cambuur. Dat is Seinstra. die brengt er weer in het spel via Van der Laan. En Van der Laan is een van de centrale verdedigers. En die probeert Johan Bax. Jahan Baks, Bax moet ik eigenlijk zeggen. Probeert hij te om Maar hij moet hem toch wel even terugspelen op Seinstra. Die hem nu richting de middenlijn trapt. Waar Kokis klaar staat om die bal op te vangen. Maar Kokis moet hem in dit geval afleggen tegen Leibakabessi. En bovendien is er ook nog een overtreding begaan door Van Moorse van Cambuur. Het eerste gevaarlijke moment in deze wedstrijd hebben we al gehad. Het was een schot van Hemma. Maar laat ik even kijken kijken naar deze actie. Nee, Sijnstra is uit zijn doel gekomen dat volgens een rechtsgevaarlijk kan worden. Die was van de rechterkant naar de linkerkant gekomen, maar Sijnstra had dat gevaar doorzien. En ving die voorzet af. Eerste gevaarlijk moment kwam op naam van Kambuur in de persoon van Hemmen. Hij ontdeed zich op het middenveld van Mulder, de debutant in de ploeg van NEC. Schoot van buiten het 16 meter gebied, maar die bal die kon buiten de palen worden getikt door Johnson en dat leverde dus niet meer op dan een hoekschop. De NEC doelman, op dit moment ook in bezit van de bal. Die gebaat even naar zijn rechterverdediger Vermeijl. Die moet een beetje dieper gaan staan, maar Vermeijl vraagt toen de bal. Maar Johnson kiest een andere oplossing. Die probeert die hier aan te spelen in de spits van de Nijmegenaren, Jahan Baks. En de aanval gaat door over de linkerkant van het veld. Wordt daar een overtreding begaan? Ja, een behoorlijke overtreding op Jansher. En dan mag NEC op de punt van het 16 meter gebied aan de linkerkant mag NEC zometeen een vrije schop gaan nemen. Beide ploegen aanvallen begonnen. NEC laat zich beslist niet terugzakken. Want het is ook een bijzondere wedstrijd natuurlijk voor NEC. Van NEC zou bij Winst op gelijke hoogte kunnen komen met Cambuur. En eventueel die laatste plaats verlaten. Leiva Cabessi, de veteraan mag ik bijna wel zeggen bij NEC, is zijn carrière daar begonnen. En waarschijnlijk zal hij gezien zijn leeftijd zijn loopbaan ook bij NEC gaan eindigen. Cambuur gaat ingooien, dat gaan ze doen door eigen speelhelft. Droste heeft dat gedaan, heeft dat heel snel gedaan naar de Leeuwin. En zo hebben we bijna 4,5 minuten gevoetbald. Cambuur gaat een aanval opzetten, de stand in Leeuwarden. 0-0 no, no. En dan Borussia Dortmund tegen Bayern München. 0-0 steeds, Richard. Ja, een uur onderweg in het Westfalenstadion in Dortmund. En het is nog niet de kraker die je eigenlijk vooraf had verwacht. Qua niveau is het nog geen topper. Helaas tussen deze twee giganten. 0-0 nog en Bayern München ook in de tweede helft weer het meeste balbezit. Manchukic, de centrumspits, is naar de kant gegaan. De Kroaat die afgelopen woensdag het WK haalde met zijn land ten koste van IJsland... Hij kreeg al geel in deze wedstrijd nadat hij bijna een kopstoot uitdeelde aan Kroos En Het is misschien wel verstandig van Cardiola, de coach van Bayern, dat hij zijn spits eraf haalt. En in het veld is gekomen bij Bayern München en dat is toch wel pikant. Mario Kutse terwijl ik nu kijk naar een uitbraak van Dortmund maar op tijd nog hersteld door Boateng. Dat doet hij heel knap. Voordat Royce alleen op de doelman af kon gaan van Dortmund, Weidenfeller. Mario Götze dus in de ploeg gekomen... Speelt nu bij Bayern München. Maar was natuurlijk jarenlang de publiekslieveling van Dortmund. Hij is er ingekomen. 37 miljoen euro heeft de speler gekost afgelopen zomer. Dat had Bayern München dus voor deze speler over. En hij wordt aan alle kanten wordt hij uitgefloten door de aanhang van Borussia Dortmund in deze wedstrijd. Vooraf zei guts ook: Het wordt waarschijnlijk het moeilijkste moment in mijn carrière. als ik speelminuten ga krijgen in deze wedstrijd. Goed, nog altijd 0-0. Bayern München waarbij dat spel een beetje ja, krioelt door elkaar heen, al die spelers. Veel positiewisselingen nu met Müller steekbal richting Martinez. En dan net op tijd uit zijn goal gekomen Weidenfeller namens Borussia Dortmund. Van Robben overigens, die nu weer aan de rechterkant speelt, dan ook weer aan de linkerkant zo af en toe. Hebben we nog niet veel gezien in deze Duitse klassieker. Het valt wat dat betreft allemaal wat tegen. Tempo ligt niet al te hoog. Borussia Dortmund gokt op de counter. Het meeste balbezit is voorbij. En nog geen goals dus in Dortmund 0-0. In Eindhoven is de tweede helft begonnen bij PSV Heerenveen. Bas tegen Toyfoon is er nog altijd bij. Sowieso uh, geen wissels kunnen ontdekken voorlopig in beide elftallen. Waar de tien van de Heerenveen naar de rode kaart van Van den Berg dus proberen stand te houden tegen de elf van PSV. Het is 0-0. Bijna zat hij er in de eerste minuut na rust al in. Na een flinke pegel van Locadia. Een geweldige redding van Noordveld. Die nu aan de bak moet trouwens als PSV de zoveelste aanval opzet via Narsing. Die even is uitgebreken naar de linkerkant. Maar de bal via Van Anolt over de achterlijn wordt gekocht en PSV al de derde hoekschop krijgt in deze tweede helft. Na drie minuten en een paar seconden. Maar de Voorafgaande actie eigenlijk een voorzet van Maher aan de rechterkant. Maar de bal kwam bij de tweede paal terecht in de voeten van Depay. Die werkelijk weer heel rustig bleef. Overzicht hield en de bal terugschoven op Blokkadia. Van heel dichtbij op de vuistenschoot van Noordveld. Maar de keeper is eh, toch zwaar op de proef gesteld. In het begin van dit duel hoekschop genomen. Het lijkt erop dat die bal door Heerenveen opnieuw over de achterlijn wordt gekopt. Maar Bijuk heeft gezien dat er een PSV-hoofd aan de pas was gekomen. En dat betekent dat er gewoon een doeltrap gaat volgen. Nu gaat Heerenveen wel wisselen. En de wissel die dan plaats gaat vinden is Ziek naar de kant. Die heeft zich in een laten we zeggen, wat defensievere rol, wat hij dus noodgedwongen ingekomen is, natuurlijk niet van zijn beste kant kunnen laten zien. We herinneren ons dan voor, de, voor het goede gevoel nog maar even die geweldige goal van twee weken terug tegen de RKC. En uh, op de achtergrond hoort u misschien al Juri de Kamps Komt dan voor hem in het elftal in het begin van deze tweede helft. Misschien is hij een beetje geblesseerd. Ziek, dat zou maar zo kunnen. Dat weet ik niet op dit moment. Dat zou maar zo het geval kunnen zijn. Dat gaan we later maar eens uitzoeken. Hij krijgt in ieder geval keurig een handje en een schouderklopje van Van Basten. En de Kamps in het elftal. Vier minuten na rust. 0-0 had het de stand in Eindhoven. We gaan naar Alkmaar. AZ, Roda en, en die houtkamp zoals die hoort uh, te horen. <laughs> ja Nou, dat uh, zal ik je vertellen. Het is negen uh, minuten hebben we gespeeld in uh, Alkmaar. En inderdaad, uh, de lijnproblemen zijn gelukkig hersteld. En we zitten in 2013 dus. Uh, zo hoort het ook. 0-0 uh, de stand na negen en half minuut spelen. En AZ iets sterker. Ik kreeg net de eerste echte goede kans. Uh, maar die ging er dus niet in. Anders had het geen 0-0 gestaan. Het centrale duo achterin bij Roda is Biemans met Bonavacia. En die worden flink onder druk gezet. Omdat de AZ probeert als nummer 2 natuurlijk in de competitie. Eén puntje achter Vitesse. 23 om 24. Probeert toch snel een doelpunt te maken. En Dick advocaat zou dat ook graag zien. Heeft een redelijk unieke reeks achter de rug. Sinds zijn komst niet meer verloren met de AZ. En dat is knap. Vorige week wel heel moeilijk. Of twee weken geleden tegen Feyenoord. Maar toen werd er ook nog een punt in de Kuip gehaald. Als een klein wonder nu. Wat uh, gepingeld door Johansson raakt de bal kwijt. En dus kan Roda overnemen. Maar meteen zitten er drie, vier man uh, om de geel Zwarte heen. Maar is er toch wat ruimte voor Mitchell Donald. Donald brengt de bal naar buiten. Maar is een slechte bal op de opkomende rechtsback. Henk Dijkhuizen die uh, daar mag spelen. Vanwege al die problemen achterin bij uh, Roda EC. Speelt de bal over de zijlijn. En dan mag uh, AZ gaan gooien. Hebben we ruim tien minuten gespeeld. En staat het in natuurlijk weer een vol AFA stadion. Nou ook maar nog altijd 0-0 bij AZ Roda. Kambuur zegt Kok. Ook buiten tien minuten gevoetbald. En de stand is het ook nog 0 tegen-0. En Kambuur gaat ingooien. Dat gaat gebeuren door Pereira. Dan moet Rietsmaaier die bal voorzetten. Maar de bal is weer over de zijlijn gespeeld. En dan gaat Kambuur opnieuw ingooien. Nu ter hoogte van de cornervlag Dus Kambuur ja, aanvallend voetbal. Het heeft geen echte linksbuiten. Het speelt eigenlijk met hem en voorin. Als diepe spits. En Lukoki vanaf de rechterkant. En die moet aan de hele linkerkant bestrijden. Dan komt er weer een hoeskop aan voor Kambuur. Ja, de vlag van de grensrechter gaat omhoog. Johnson heeft die bal gevangen achter de doellijn. Dus opnieuw een hoekschop vanaf de linkerkant van het veld En die hoekschop zal waarschijnlijk worden genomen door Rietzmeijer. duidelijk waarneembaar dat Johnson die hoge bal achter de doellijn pakt. Hij probeert Nijhuis nog wel te overtuigen dat de bal voor de doellijn was. En hij met zijn lijf achter de doellijn. Maar Nijhuis stond daar niet in de hoekschop. Wordt genomen. Kan Hemmer bij die bal. Goede bal. Een beetje lage bal trouwens. In de 5 meter. In het doelgebied. gepakt door Johnson. En Hemmer stond opgesteld achter Johnson. Dus hij kon helemaal niks met die bal. N.C. Gaat bouwen naar een aanval over de linkerkant. Maar het is een hele slechte paas van Heids. Hij had een in de in gedachten, maar hij speelt die bal gewoon over de zijlijn. Nog baat hij wel wat, want het is natuurlijk niet zijn fout. Hij had eerst in gedachten die bal aan iemand anders te geven, maar hij moest natuurlijk wel. Maar uh, dat is geen exclusief voor Heids. Het was gewoon een slechte paas. Nu, nou Van der Laan. We hebben ruim 11 minuten gevoetbald. Ik moet plotseling afronden. 0-0. Borussia Dortmund, Bayern München. Richard van Waarden. Ja, daar is het 1-0 geworden voor Bayern München. En uitgerekend Mario Götze op aangeven van Müller is hier de doelpuntenmaker in het Westfalenstadion. De club waar hij zo lang speelde, Borussia Dortmund. Maar nu dus bij uh, Bayern München. En hij maakt de 1-0 voor Bayern in Dortmund. En zo staat de landskampioen dus voor. En snel de AZ Roda en die houtkamp. Problemen voor AZ moet met 10 man verder. Nick Viergever haalt een tegenstander of trekt een tegenstander onderuit. Een doorgebroken tegenstander, zo oordeelt scheidsrechter en En dus als je daarvoor fluit moet je ook de rode kaart trekken. Doet hij ook AZ door met 10 man tegen de 11 van Roda. PSV Heerenveen is aan de tweede helft bezig. Een minuut of 10, 0-0. AZ, Roda en kambuur NEC allebei 0-0 na een minuut of 12. ajax Herakles is straks de late wedstrijd. Nederland eh, vrouwenteam staat met 4-0 voor bij rust tegen Griekenland en Borussia Dortmund leidt met 1-0 tegen Bayern München. Meer daarover straks na het nieuws van 8 uur. Tot zo. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Burgemeester van Halk kenschetste president Kennedy als volgt. De Kennedy-mythe. Iedereen weet dat oorlog je verandert. Russen bevrijden Nederland. En de geschiedenis van het posttraumatisch stresssyndroom. Nou, dan was ik in staat om die met mijn boodschappenmandje neer te knuppelen. OVT Radio 1, morgenochtend van 10 tot 12. Het nieuws van alle kanten. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.